Freddy van Tein met het NOS Journaal.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 De aanbeveling volgt vier maanden na de aardbeving en tsunami in Japan... die leidden tot een crisissituatie in de kerncentrale van Fukushima. Volgens de toezichthouder zijn mogelijk niet alle Amerikaanse centrales... bestand tegen een natuurramp zoals die in Japan. Het risico is vooral groot dat de stroom uitvalt... en ook dat de noodvoorzieningen van de centrale niet meer werken... waardoor de koelsystemen buiten werking gaan. Het weer... Bewolkt af en toe regen en 17 graden. Morgen vanuit het noorden flinke buien en veel wind en opnieuw 17 graden. Dit was het NOS. Dit is Johnson Sohoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files, wel een overzicht van de snelheidscontroles. Die vinden onder meer plaats op de A1 Amsterdam, Amersfoort, tussen Muilen, Knoop en Hoevenlaken. En op de A12 Utrecht, Den Haag bij Woerden. Tot zover de verkeersinformatie. <tied>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 Zomer met ZFM, zon, zee, Zandvoort en zomerhits. Mama, mama, don mijn tongje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 Zullen we gaan zitten, direct? We denken. Ik maar, we even gewoon hier. Ik, als je het niet erg vindt. Blijf jij maar liggen. Dan ga ik even twee haar in. halen. Moet je er? finger uh -huh. It feels like more than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 Zij die dag daarna, ik wil met jullie wat bepraten. Het gaat niet goed bij Monika, luister dat heb je nu wel in de gaten. Maar vader en moeder hebben een zin en die wonen niet meer samen. Dat vonden wij wel in de het ongemerkt als wij daar kwamen het duurde maar een week en toen is Monika op schoteren teruggekomen. ze was een beetje stil en soms dan leek het dat ze bijna zat te dromen we vroeger wat er was gebeurd en over oh ouders gingen scheiden Maar Monika die haalde dan haar schouders op En alles wat bezijden. Ik denk wel eens aan Monika Ze is niet lang bij ons op school gebleven.